...vandaag af, vooral in het noorden en het midden van het land kans op een bui. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Lange files in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 6 kilometer tussen Blarekum en Inbrugge, ook 6 kilometer tussen Bussum en Muiderslot. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Hoogmaden en Hoofddorp 8 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Kromenie en Ozaan 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dichter. dat komt door een ongeluk. Op de A9, ook maar richting Amsterdam, staan de 8 kilometer tussen Beverwijk en Knoopend Raasdorp. En op de A10, Ring Amsterdam, eh, Ring West richting Den Haag. Daar de staat tussen Osdorp en Sloten 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. 7 kilometer op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag Malieveld, 8 kilometer. En tot slot de A44, Wassenaar Amsterdam, tussen, Knoop, tussen Warmond en Knoopend Burgerveen, staat 8 kilometer.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 Zeker Zandwoord zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Zeker Zandwoord, ben jij een artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 Bijna tien over drie Welkom bij tweede uur van Zandvoort Op zaterdag op CFM Zandvoort En zo in het begin van uur twee gaan we weer over Naar Joffres Het vervolg van de wedstrijd de SV Zandvoort tegen Bol Hoe staat het daar Joop? Ja, Rob, Wijn tussen de 35ste minuut loopt En Zandvoor nog steeds degene, niet tot score is gekomen, maar Bol ook niet. dus de stand op is 0-0. Maar de laatste 10 minuten heeft Zandvoor het moeilijk gehad. Bol kwam hem opzetten en het is dat de boy de vet net nog even met zijn vingertjes aan die bal kwam. Dan anders die hij gewoon over zijn hoofd doel ingegaan. Daar geef ik alleen maar mee aan dat Zandvoort het niet echt gemakkelijk heeft. En dat moet eigenlijk aan de, aan, de, aan, de, aan de stand van de van de ranglijst moet het toch, toch duidelijk anders gaan. Ook met name dat Zandvoor nu eigenlijk ja, met de sterke opstelling speelt. Ze komen er gewoon niet doorheen. Bitter in Koper nu. Bitter in Koper. Diepe bal op. De Timo de Reus, die kan er niet bij komen. En de verdediger laat gewoon over die achterlijn lopen. Dat betekent natuurlijk dat de bal... Kiepen van bal, die die boven de 5 meter lijn, waar er een spel zal gaan brengen. Soms dat, dat, dat, uh, gaande, dus die wedstrijd, uh, deze wedstrijd, dat wat, wat, wat het moeilijker heeft, we kunnen de bal niet vasthouden, slechte passes. En ik moet ook zeggen, de bal is, schijnt nogal hard te zijn. En de ondergrond is ook behoorlijk hard. Want het heeft natuurlijk niet geregend. En dan krijg je alleen maar van, van die hele harde plekken waarop die bal gigantisch uit Dat is het max De Die werkt hem weg. Nou, Je Wordt dus ruggelopen, je krijgt ook een vrije bal mee. Maar het liggen was ook een, een beetje een nare overtreding. We zijn tegenstanders. Hij sprong met zijn knieën naar voren en zijn rug en dat is niet prettig. Hij staat gelukkig op.. Dan is natuurlijk, er is niks aan de hand. Die gaat het nemen. Peter Koper neem ik aan. Inderdaad, nou, ja, inderdaad. Koper gaat die bal nemen. Dan doet hij constant. En hij speelt dan Nijs en berg. die zegt, speelt, wilde nog eens aardig gaan spelen. Speelde achter hem. Maar hij is dan toch weer de bal terug. Gaat dan Gaat de 16 meter gebied in. Hij heeft nog steeds die bal aan de voet. Wat gaat hij doen? Nee, ja, penalty. Een penalty voor Zandvoort. Nijs wordt neergelegd binnen de 16 meter. En dat, uh, ja. De, de, de scheidsrechter die er echt heel dicht op staan. Die, uh, die kan dus, uh, nou, ja. Die, die, die, die kan niet anders dan die bal op de stik liggen. Uh, nu is er ook nog een blessure van zowel uh, uh, een bolspeler als Berg. Want Berg ligt volgens mij ook nog op de grond. Die ligt dan achter die speler. Ik denk dat ik, ik zie daar een, een, een zo'n fel rode schoen. Dat is inderdaad Nijntje Berg. Die blijft ook liggen. En ook de tweede verzorger, dat is nou een nu van Zandvoort. Die gaat er naartoe om te proberen Berg op te lappen. Het is een uh, behoorlijke uh, behoorlijk, uh, behoorlijk heel geweest. Want die spelers natuurlijk van het niet meer eens. Maar uh, heel gedecideerd legt die zij zetten gewoon op de stip ik ga even kijken wie die bal van gaat nemen. Michael Kouder de moeite zich ermee op dit moment. Die legt in ieder geval de bal op de stip neer. En ik ben benieuwd wie dat doet, want zo vaak krijgt Zandver niet een penalty mee. Dus ik weet niet wie de vaste penalty neemt. Dus ik denk dat het is. Want die, die blijft in de buurt van die, van die penaltystip ronddraaien. Terwijl die, de twee spelers van Zandvoor van daarop gelopt. de twee spelers, eentje van, van en van Bol erop gelapt worden. Uh, dat is nog behoorlijk werk daar. Want die, die jongen van, van Bol, ja, ik begint uiteindelijk te bewegen dan. Meijerberg uh, staat al die loopt alweer weg. Dan moet alleen nog die, uh, die speler van, uh, van Bol op staan. Zit zijn knie. Zo ik eigenlijk, min en meer. En komt nu omhoog. Uh, Kijken, uh, ja. Hij zal waarschijnlijk wel uh, ge ja, gewisseld gaan worden. Over de, over de achtlijn. Nee, ja, dat gaat niet gebeuren. En hij is een water. En uh, hij schijnt weer opgelapt te zijn, zo te zien. Hij staat nog steeds gebukt. Het is niet prettig daar wat er met hem aan de hand is, denk ik. Uh, Gaat er iemand zich warm lopen bij Broek of Langerdijk? Nee, voorlopig nog niet. Dat betekent toch gewoon dat die speler erin blijft. Die laatste paar minuten voor de rust. Inderdaad, Michael Kuil gaat die penalty nemen en moet op het signaal van de scheidsrechter wachten. Daar komt het signaal al. Kuil. En die zit erin. Sandford blijft met 1-0. Dat is niet echt goed genomen, maar hij gaat er net langs de paal in. Sandford nu met 1-0. En hebben we hebben gespeeld hier. Uh, even kijken. Uh, 38 minuten. Terug naar de studio. Zo meteen komen we weer bij jouw van Nes terug. Maar eerst even wat we dit uur gaan doen. Oké, okay, ja, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Zie! Ja, ja, ga je Jij bent je knopjes ook oh. aan. Goed, evenementenagenda rond de klok van half 4. op hier houdt u dat bij de hand, want wellicht dat er een evenement tussen zit... waarvan u zegt, van daar wil ik graag eventjes heen. Uh, uiteraard meer Zandvoorts nieuws in het hort. En natuurlijk, ja, het uh, live verslag van S.W. Zandvoort tegen Bol... met een tussenstand van 1 tegen 0. Dat allemaal in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En lekkere muziek uit de hitlijst van dit moment. Dit is Jason Garulo. Oh, I miss you This. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50 50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I find The right.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 De zaterdagmiddag bij Cirvet enzovoort. Al en als eerste, vast laatste moet ik zeggen de Destiny Shield en Independent Women. Gaan we gaan weer over naar nee, Jan van slot van de eerste helft, Joop. Ja, wij ondertussen, De blessuretijd is aangebroken. Op de klok op het scorebord staat het 45. En we spelen nog steeds. Sansvoort uh, probeert hier uh, door te komen. Er werd een overtreding gemaakt. En Er werd voor gefloten. Op de helft van uh, Bol is dat gebeurd. En daar uh, gaat het even kijken. Maar Kijls heeft het mee. Nee, uh, Max Haardwerk gaat het ermee wel mooien. Of het trikopen, dat kan natuurlijk alles mee. Uh, een bal moet terug. Maar ze hebben nu geen haast natuurlijk, want het is bijna rust. En soms staat het natuurlijk met die 1-0 uh, mooi voor. En dan oké, een uh, koper. Een goede bal daar op berg. Het is geduurd, de berg duurde dus blijkbaar. En Bol mag die, die bal gaan nemen. In het strafsoppenblik van, uh, van hun eigen doelman. maar die bal kan. Nee, ja, stap maar even terug. Die keeper die die heeft blijkbaar geen, uh, geen zin meer om het te doen. En die Die komt helemaal in de voor, voorste gelederen van Bol. Komt hij terecht. Dan is er nog net de Ronald Kamers daar. Nee, ja, Ronald die, door, kon die bal wegwerken. Maar ik ben toch weer in de voeten van de Bol spelen en die wordt niet gespeeld was erbij. Hij ja, stopt ook inderdaad met zijn lichaam en er is nog een corner voor Broek op Lange Dijk die hier genomen gaat worden, voor zand te zien aan de rechterkant van het Door de Worden zet je mannen op, op de plaats en de bal wordt zoveel of neergezet. Mag we zo gaan nemen? Ja, de schijzer doet het goed, de bal ligt goed, komt die bal, de hogere doelmond. Over alles en iedereen, maar aan de andere kant van het cel. Maar er is nog steeds bol in de bal die Komt die bal weer terug? Daar is je helemaal voor. En dan moet hij er wel bij komen. Ja, komt hij inderdaad. Door de vet sprong, boven alles en iedereen uit. En stompte die bal weg. En werd er door een uh, uh, ja, van de 700 spelers helemaal naar de andere helft over de zijlijn uh, geschoten. Bol mag gaan gooien. En uh, laat per steeds spelen, die, die gijzer, ik die vind het we wel een beetje overdreven eigenlijk. Het heeft wel even stilgelegen rondom die penalty, maar het is echt niet zo lang als het er nu uh, ge, uh, bij getrokken wordt. Nog steeds mag uh, ook belangrijk, die bal in de Boschit houden ook nu weer via een inworp. De persoon staat aan de linkerkant van het veld voor de tribune, zeg maar. En dan wordt die bal weer even rondgespeeld. Nog steeds rond. En het kastbeheer, het de piece, die kan hem stoppen. dat is een sluitje, ja, van de arbiter die het niet echt moeilijk heeft gehad. Uh, van blijft daar met met 1-0. En uh, we moeten toch nog even aan ons trekken in de tweede helft om die te eindelijk te stellen. Graag gedaan. Minute love, wish we never broke it off. Oh oh oh oh oh oh oh, oh, oh no! I hated that we separated. Can't forget you now.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 boss in it all you need Zes Onze eigen weerman Lex van de orde. Gelukkig weinig wind het noorden vandaag. Je de cadans en de wind. En daarmee is het half vier. Tijd voor de de Albert Jan, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Goed. Pen en papier bij de hand. Ja hoor, ja. ik ben er klaar voor. Nou, het eerste bericht is uh, vo bedoeld voor onze surf dudes onder ons. Zo heet het die Heb je jongens. een beetje win nodig hè? Ja, want er is morgen uh, een tweedehands uh, surfmarkt en wel op het uh, strand bij uh, de spot. Strandafgang 23A. Altijd al op zoek geweest naar dat ene surfboard. Wellicht is dit je kans. Kijk voordat je gaat even op www www.gotothespot.com Verder zondag, down to the spot uh, v. Uh, dat is ook op strand de spot Zelfde afgang, vanaf 9 uur Dat kost slechts 27,50 euro Want ze gaan het gewoon weer proberen in 2012 Down to the spot Op 15 uh, of 29 april Het enige eindeloze downwind evenement Van Nederland, down to the spot Is inclusief, eindeloos Upwind gebracht worden, top instructeurs fotocrew. voor meer informatie Kijk naar www.gotothespot.com Dan verder hebben we Morgen ja, het klassieke concert, ja, uiteraard het Purmerentische jeugdkoor Classic Frogs treedt morgen op uh, in de protestantse kerk in het kader van het kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts. het koor staat onder leiding van Lorenzo Papolo en wordt begeleid door Tim Delen op de vleugel en de sopraan Femke Leek de leeftijd van de korenjongeren ligt tussen de 15 en 24 jaar, het concert in de protestantse kerk begint om 3 uur en de kerk gaat om half 3 open, de entree bedraagt 5 euro dan zitten we alweer op de vrijdagavond 20 april. Dan is er een risk, risk-avond in Café Koper, Kerkplein 6. En dat begint om 9 uur. Nou, iedereen kent het wel, dat spel, de risken, het uh, soort oorlogje uh, spelen. En uh, ben je zo brutaal en dapper genoeg, kun je alles overwinnen, speel dan mee en waag je kans. Schrijf je nu in voor de spannende avond bij Café Koper. Vrijdag 20 april om 9 vanaf 9 uur Kerkplein 6. Dan hebben we zaterdag 31 april de Open Zandvoortse Kampioenschappen Aardappelschillen. En dat gaat uit van de cafetaria Het Plein, want die veert feest. En dat is op het Kerkplein 12 en dat begint om 2 uur. Eetgelegenheid Het Plein Fastfood. De Zandvoort gaat dit jaar 15e levensjaar in. Dit veroorzaakt een kettingreactie aan acties en ideeën, iets terugdoen en door middel van sponsoring maken zij een bijzondere actieweek mogelijk. Dankzij de sponsoring zijn in, deze, in de week van 16 tot en met 21 april de snackprijzen spectaculair laag. De opbrengsten van deze actieweek gaan naar Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, gevestigd in Zandvoort. Als klap op de vuurpijl organiseert het plein op de laatste dag van de feestweek, zaterdag 21 april, het open Zandvoortse kampioenschap Aardappelschillen. Voor meer informatie. Ga even een patatje halen bij het plein. Dan hebben we zaterdag 21 april Soleil voor Challenge. De plaats is een circuitpark Zandvoort en omgeving en het begint om half negen. Het kost 18,5 euro. Het is een fietstocht met dit jaar andere afstanden. Het is nu mogelijk om 60, 90, 120 of 160 kilometer te fietsen. De 90 kilometer afstand is toegevoegd aan de verschillende afstanden. De deelnemers worden ingedeeld in vijf categorieën zondag 22 april, rokjesdag nou, en als ik, als ik dan het weerbericht van, van Lex van der Hoorn moet geloven dan wordt het een beetje een frisse dag maar goed, dan is het de rokjesdag in geheel Zandvoort aan zee Weiland columnist Martin Bril gaf uh, de eerste dag van uh, de eerste dag van het jaar wanneer de vrouwen ineens weer in rokjes verschenen de bijnaam rokjesdag een dag die dus eigenlijk niet te plannen is VVV Zandvoort wil deze dag echter wel plannen namelijk op 22 april aanstaande de sterfdag van Martin Bril het zal een dag worden vol met uh, op rokjes geïnspireerde activiteiten en acties Meer informatie over deze uh, Activiteit vindt u ongetwijfeld bij, Op de website van het VVV Tot zover de evenementagenda Oké, okay, nou weer genoeg te doen Albert-Jan uh, Jazeker weten ja. En de rokjes staan In Zandvoort gebeurt het En de, de rokjes staan En dan deze muziek van Michel Tijlou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 Kom eens falar kom eens kijken. nossa, eens kijken, kom eens kijken. Kom eens kijken, kom eens ai, Kom eens kijken, kom eens delícia, delícia. Assim você me mata. Jan ja, Fres, Jan. Eerste minuut van de tweede helft. Uh, Maurice Moll is in de tweede kamer achtergebleven. Hier valt valt in. Krijgt de voorzet van Nijtje Berg precies op maat. En zonder het lijkt nu met 2-0. Mooi hiervoor voor Ik zal dadelijk horen meer over uh, deze wedstrijd. Nou, uh, Albert Jan, heb je een uh, bericht? je altijd kijken. Ik heb altijd berichten, natuurlijk. Eh. Dat had ik dus niet gemeld tijdens de evenementagenda, maar dat wil ik gewoon even apart vermelden. Want voor de derde keer op rij zal de jeugdafdeling van toneelvereniging Wim Hildering de planken opgaan. Op zaterdag 21 april brengen zij Jack the Ripper, geschreven door Jay Dickinson. Het is een avondvullende thriller in drie bedrijven en staat garant voor sidderen en huiveren voor het grote publiek. Er is gekozen voor een stuk dat ruim 10 jaar geleden is verfilmd... en op 21 april als toneelstuk zal worden gespeeld. De krantenkoppen in het stuk vermelden... Jack the Ripper slaat weer toe. Zal men erin slagen om deze moordenaar net op tijd te pakken? U kunt erachter komen op zaterdag 21 april in Theater de Krocht. De aanvang is om kwart over acht en de zaal gaat vanaf half acht open. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Brune Balkanende op de Grote Krocht... en kosten 5 euro. En volgens mij gaat de kaartverkoop erg goed en, uh, en snel. Dus ik zou zeggen, als u erbij wil... Zijn. Ga snel naar Balken en koop voor 5 euro een toegangsbewijs voor het toneelstuk Jack the Ripper uh, van de toneelvereniging Wim Hildering op 21 april. Aanstaande in de krocht. Uh, vol is vol, dus inderdaad snel erbij zijn. You found the funk. Now you have to swing it. Jazz. Jazz. Hey boy, what you doing around my jazz? You found the funk. Now you have to swing it. Swing. Swing. Rub it up. Now that you found the funk. You'll have to swing. Yes. The better, the better, better From around my house, quick man. I understand. I seen your task with corrupting my horns. Stay away from around my house, please, man. We're Wat even weer een doelpunt, Jap. Ja, het was Timo de Reus in de achtste minuut van de tweede helft die de verdediging van uh, Bol liet slaan. Hij werd een beetje naar buiten gedreven, haalde toch uit en in de verre hoek scoorde hij de 3-0 voor. Zandvoort. En zo duidelijk uh, komen we bij Jab terug naar dit plaatje. Hè ja hè ja wel. Ja wel, jawel, ja, wel. Ja, wel, wel. ja lekker hè. De muziek van hoor die en I Was Made For Dancing. Dus even vragen aan Joop, ben je de tel kwijtgeraakt Joop? Nee, nog niet. Ach, oh, gelukkig niet zeg. Dat gaat wel. Oké. Goed, um, ja, we spelen nu, even kijken, in de uh, twaalfde minuten van die tweede helft. Uh, Schrijfzijder heeft het spel even stilgelegd. Anders zijn er supporters binnen de boarding en dat mag nu helemaal niet. Uh, hij heeft de volstrekt om ze weg te vuren. Ik ga er lekker wel. <lacht> maar goed, dat, dat, dat mag ik met het voorrecht van, van uh, de slaggever. Het Sanford is dus heel goed hier, uit die, die kwijtkamer gekomen met die ene wissel. En ja, echt, als je dat twee doet, dan is het toch wel lekker. En Sanford die gebruikt gewoon de ruimte die, die valt achter de verdediging van, van Bol, dat natuurlijk probeert uh, te scoren en dat hij nog steeds niet bij macht is om heel dicht bij Boy de vet te komen. Uh, op dit moment is het spel wel op de helft van Sanford. maar het uh, is nog steeds zo nekker rond die 10-15 meter vanaf de middellijn. En verder komen ze voorlopig steeds in het balbezit daar is het even kijken. Uh, Boy, Billy Visser, knap afgepakt. En dan speelt daar uh, Michael Kuijlen, die kan zichzelf gebruik maken. Naast je berg kan hij goed aanspelen. Helemaal over ruimte berg, heel veel ruimte. Wat gaat hij doen? Hij gaat de dus Sanford gebieden. Ja, daar gaat hij in. En hij haalt uit. En die keeper gaat eronder. En Hij maar maar net pakken rond. Het scheelde heel weinig. Want hij had hem in zijn handen, niet hem weer los. Maar hij pakte hem uit, toch nog. Dat is nou de rijder die Sandwich met die snelle spitsen kan, gebruikt om, uh, om uh, heel snel bij de andere kant van het veld te zijn. Nu weer Sandwich, kastje de Vries. Die kijkt niet, die paasstormen blind. Maak elkaar was er dan ook niet aanwezig. En dus kan uh, Bolle te snel overnemen. die een bal. Maar daar is uh, al Visser al niet terug. Die uh, speelt een goede wedstrijd, degelijk. Uh, gaat ook vaak mee naar voren en is daar heel gevaarlijk bezig. Daar gaat uh, iets weer gebeuren. Ik weet het niet, wat de flight wijst, de richting van, uh, het doel van, van Bols. Ja, Sampson mag daar een vrije schop bij. Maar de bal was daar helemaal niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maakt ook helemaal niet uit. Soms heeft de bal. Uh, Kopen Koper naar Max Aardenwerk. Aardewerk, Aardewerk uh, speelt nu uh, Lemmonds in. Lemmonds. Uh, dan gaat hij ineens naar zijn allemaal liggen. Dus, dat is natuurlijk ook niet zo. Maar dan komt weer die diepe bal. Dan komt weer die diepe bal. Sanford is echt heel erg snel. En uh, daar komt je net niet bij, denk ik. Ja, hij komt er wel bij. En ik denk dat er gewoon een inworp is. Ja, het is een inworp. Dat constateert hier de assistent van Bol. De Bolspelers lachten aan een achterbal. Dat is niet het geval, We ze moeten hem ingooien. Een meestje zeg maar van de cornervlag. Die stond ertussen... Nee, nog niet zijn beurt, nee. Maar ze moeten even wachten. Ja, ga nog een meestje of wat pakken, ja. De sector zijn moet lekker terug. Ja, natuurlijk. Eigen donder schuld. Er Hij kan in kijken. Ja, nu is hij nog gegooid uiteindelijk. En probeert die bal weg te krijgen. Ja, dan gaat hij er eentje van willen liggen en dan krijgt hij nog de bal mee ook. Goed, uh, dat is het spelletje die, wat, wat Bol probeert te spelen. Uh, Landje pikken, uh, meter pikken En uh, ja, zolang het mag, dan uh, doet dit goed. En de uh, schijf is die iets voor, dan heb je ooit weg gehad. We hebben gespeeld uh, op dit moment. Even kijken. 14 minuten zitten we in de 15e van die tweede helft. De standtel is steeds 3-0 voor Zandvoort. Graag tot straks. Dat was een uh, mooi resultaat weer uh, voor SV Zandvoort. En laten we hopen dat ze het volgen hebben, natuurlijk. 3-0 op dit moment voor... was Cycle Training Go Like Alaya Nou voor de luisteraars die zojuist uh, even de tel kwijt geraakt zijn ja. 3 tegen 0 staat er momenteel tegen Bol dus S.V. Salvoort is lekker bezig graag zo meteen voor het volgende uur van dit programma Bij SV Salvoort tegen Bol. Ja! Een hele mooie paas van Ivo Oppepam bij Michael Kaal terug. Met zijn snelle verslaat iedereen. En de keeper Santos staat We zien hem voort. En we tellen de vier. Lekker hoor. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. De Jobboot met het NOS journaal. In Oslo is het proces begonnen tegen Anders Breivik. Hij staat terecht voor de aanslag in Oslo en de schietpartij op het eiland Utoja. Vorig jaar juli waarbij 77 mensen om het leven kwamen. Toen Breivik de rechtszaal binnenkwam maakte hij een rechtsextremistisch gebaar. Breivik kreeg al vrij snel het woord en maakte duidelijk dat hij de rechtbank niet erkent. Volgens hem zijn de rechters aangesteld door politieke partijen die zijn beïnvloed door het multiculturalisme. Het proces Breivik zal tien weken duren.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 De humanitaire nood in Syrië neemt flink toe. Steeds meer mensen slaan op de vlucht, zegt oud-politicus Paul Rozenmuller, die in het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis zit. Hij bezocht afgelopen week de Syrische hoofdstad Damascus. Rozenmuller zei in het Radio 1-journaal dat er vooral behoefte is aan voedsel, matrassen, medicijnen en dekens. Verder is er een tekort aan ambulances en mobiele klinieken. Rozenmuller zegt geen goed beeld te hebben van de gevechten die afgelopen weekend in Syrië zijn geweest.